Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Kabinet akkoord met vergaande bezuinigingen op Defensie. Verplichtingen voor mensen in de bijstand aangescherpt. En Afghaans meisje mag in Nederland blijven. Het kabinet heeft een akkoord bereikt over de bezuinigingen op Defensie. Dat zei minister Hillen na afloop van de ministerraad. De afgelopen dagen lekte al allerlei details uit. Zo zullen er 6000 gedwongen ontslagen vallen. In totaal verdwijnen meer dan 12.000 arbeidsplaatsen. Een deel door natuurlijk verloop en door vacatures niet op te vullen. Verder verdwijnen alle tanks en Cougar transporthelikopters. Ook zullen enkele mijnenjagers verdwijnen. Met de bezuinigingen is een miljard euro gemoeid. Volgens premier Rutte is de operatie niet alleen bedoeld... om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Maar de reden is ook dat we niet moeten doorgaan met een organisatie... waarin F-16's aan de grond blijven staan... omdat ze onderdelen moeten blijven leveren aan F-16's die vliegen. Premier Rutte verwacht dat Nederland ook in de toekomst kan meedoen... aan grote missies, maar misschien minder langdurig dan nu. Het kabinet scherpt de verplichtingen voor de bijstand aan. Volgens het kabinet stijgt een bijstandsuitkering... inmiddels harder dan het netto-minimumloon en moet daar een eind aan komen. Verder moeten jongeren tot 27 jaar eerst vier weken zelf op zoek gaan... naar een baan of een opleiding voordat ze een uitkering kunnen aanvragen... Ook krijgen gemeenten meer mogelijkheden om tegenprestaties te vragen... van mensen die bijstand krijgen... en moeten ouders en inwonende kinderen straks samen één uitkering aanvragen. Er wordt dan niet alleen meer gekeken naar de inkomsten van de ouders... maar naar het huishoudinkomen. De meeste maatregelen waren al aangekondigd in het regeerakkoord. Het Afghaanse meisje Sahar mag in Nederland blijven. Zij en haar familie krijgen een verblijfsvergunning, heeft minister Leers besloten... Leers wilde Sahar en haar familie oorspronkelijk uitzetten... maar in januari bepaalde de rechtbank in een bos dat de emigratiedienst... de afwijzing van haar asielverzoek niet goed had onderbouwd. Ze zou zo verwesterd zijn dat ze in Afghanistan in de problemen zou komen. Daartegen ging Leers in beroep. Maar de behandeling van de zaak bij de Raad van State werd uitgesteld. Nu heeft Leers alsnog besloten dat ze mag blijven. Dat betekent niet dat ook alle andere Afghaanse meisjes niet worden uitgezet. Dat blijven individuele afwegingen die onder meer afhangen van de verblijfsstuur in Nederland. De werkzaamheden van de diplomatieke dienst moeten dynamischer en flexibeler, dat zegt minister Rosenthal in een toelichting op zijn besluit om negen ambassades en één consulaat te sluiten. Volgens hem zijn andere diplomatieke activiteiten nodig dan tot nu toe gebruikelijk. Hij denkt bijvoorbeeld aan reizende ambassadeurs die meer landen bedienen. DNS gaat de kortingen op treinreizen aanpassen om meer klanten in de trein te krijgen. Met de veelgebruikte voordeelurenkaart wordt het in de ochtendspits goedkoper, maar in de avondspits duurder om te reizen. Voor mensen die zo'n abonnement al hebben, verandert er niets. Verder komt er een kortingkaart voor vrij reizen in de daluren en één voor in het weekend. DNS voert alle veranderingen per 1 augustus in. Het personeel per verpleegafdeling van het woonzorgcentrum Bernardes in Amsterdam wordt vervangen. Dat gebeurt omdat de inspectie voor de gezondheidszorg vermoedt dat er sprake is van lichamelijke en geestelijke mishandeling van bewoners. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten is geschokt door de misstanden bij het Amsterdamse verpleeghuis. Ze hoopt dat door het naar buiten komen van de misstanden medewerkers en bewoners meer durven te melden. In verschillende steden in Syrië wordt hard opgetreden tegen demonstranten. Duizenden mensen protesteren tegen het regime van president Assad. In de zuidelijke stad, Daraa, zouden ordertroepen met scherp hebben geschoten op betogers. Volgens een bron in het ziekenhuis zijn daarbij zeker tien doden gevallen. Al wekenlang wordt er na het vrijdaggebed in Daraa Massaal gedemonstreerd tegen het Assad-regime. Er zijn ook schoten gehoord in Damaskus, maar over de situatie in de Syrische hoofdstad is nog weinig bekend. In de Britse havenstad Southampton is een bemanningslid aan boord van een kernonderzeeër doodgeschoten. Een ander raakte bij het schietincident zwaar gewond. Kort daarna werd een ander bemanningslid van boord gehaald en gearresteerd. De Britse politie vermoedt dat de daders een wapen trok na een ruzie. De twee meisjes die vorige week tijdens een schoolreisje in Parijs de benen namen zijn door hun school geschorst. Ze mogen niet meer terugkomen, maar worden wel in staat gesteld om later deze maand hun VMBO-examen te doen. Volgens de school in Maastricht is het vertrouwen in de twee leerlingen ernstig beschadigd. Waarom de twee meisjes besloten om weg te lopen is niet bekend. Wel hadden ze van tevoren tegen medeleerlingen gezegd dat ze niet met hun klas mee terug zouden gaan. Het weer, het is zonnig, 16 tot 20 graden, langs de noordkust 11 tot 14. Morgen mogelijk eerst enkele wolken, daarna opnieuw zonnig. Dan wordt het 11 graden op de Wadden en 20 in het zuiden. Zondag meer bewolking, wel droog, 16 tot 21 graden. Aan verkeersinformatie Er staat bijna 200 kilometer file. De meeste vertraging heet het verkeer rond Rotterdam. Dat komt door een ongeluk? Op de A4 Hoofdvliet richting Vlaardingen. De weg is daar inmiddels wel weer vrij... maar er staat nog wel 5 kilometer file voor Knopend Ketelplein. Het staat er ook drukker op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Knopend de Brechtseplein staat 10 kilometer file. En ook op de A15 Europort Rotterdam is veel vertraging. Tussen Afrit-Briele en Rotterdam-Charlo staat 15 kilometer file. Op de 28 Hogeveen richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Voor knopert broek staat 4 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Wat krijg je als automobilist vandaag de dag nog voor 1 euro? Om 6. Alsjeblieft, 1 koffie. De dekseltjes zijn op, dus ik zou er niet mee gaan rijden. Bedroevend weinig.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 hele goede middag. Ook op de ambassades wordt bezuinigd. We waren bij de herbegrafenis van de laatste onbekende soldaat van de Grebbeberg, Maar we beginnen met een verhaal uit een Amsterdams verpleeghuis. De bewoners van een verpleegafdeling van verpleeghuis Bernardus in Amsterdam... worden fysiek en mentaal mishandeld door medewerkers. Dat zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De inspectie wil dat medewerkers die zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling... op nonactief worden gesteld. De organisatie waar het verpleeghuis onder valt stond al onder verscherpt toezicht. We gaan erover praten met Rob van Dam. Voorzitter van de Raad van Bestuur van Osira Amstoring, waar het verpleeghuis Bernardus onder valt. Goedemiddag meneer van Dam. ...fysiek en mentaal mishandeld. Waar moet ik dan aan denken? Nou, het ging over een vermoeden van mishandeling, wat we hebben uitgezocht... ...en daar bleek geen sprake van mishandeling. Het betekent dat de voorvallen die zijn genoemd... ...iemand is hardhandig eh, in een stoel gezet. En een ander eh, voorval die ik allebei trouwens onacceptabel vind... ...is een bewoner, veel mensen met dementie, die zijn zelf af en toe agressief... ...heeft een, een medewerker geslagen en die heeft in een reflex teruggeslagen. Dat hoor je natuurlijk niet te doen, maar... Uh, ik vind dat je wel de context erbij moet zeggen. Ja, goed. Dat is de context die erbij hoort. Maar dat is toch wel ook, uh, ja, misschien net geen fysieke mishandeling, maar wel mentale mishandeling. Nou, het is in ieder geval uh, beslist geen correct gedrag voor een afdeling voor dementie. Uh, wij houden natuurlijk het verscherpt toezicht is ingesteld omdat er uh, grote problemen zijn geconstateerd die hebben te maken met het niet kunnen vinden van de juiste medewerker of niet overal beschikken voor de juiste medewerkers... met de juiste opleiding of de juiste houding... en niet over adequate leiding. Ja. Dat is precies op deze afdeling het geval. Er zijn een kennelijk een aantal medewerkers die niet begrijpen... hoe je moet omgaan met demente ouderen. En de leiding heeft daar ook niet passend ingegrepen. Nee, want We ik begrijp onze... ook... Dat, om nog één voorbeeld te noemen van wat wij gehoord hebben... maar dan kunt u zeggen of dat klopt of niet... dat mensen die het eten een beetje zat waren... en zeiden van ik wil nu mijn toetje... dat dat geweigerd werd. En dat er werd gezegd eerst je bordje op, opeten. Nou... Daarvan moet u zeggen: het is natuurlijk verstandig dat wij de mensen ook proberen een volwaardige maaltijd uh, te geven. Dus ook die reactie is niet alleen maar uh, een mishandeling. Uh, het gaat er alleen om: op welke wijze doe je dat? Ja, is, dat, dat is het vooral. Uh, van op welke manier ga je met de mensen om? Nu ja. is de grote vraag: hoe komt u er trouwens achter dat dit allemaal speelde? Nou. Uh, ik ben net in functie. We hebben natuurlijk bij mijn aantreden was het inspectierapport al bekend. En we hebben mede daarop nu overal gekeken van waar zitten de problemen in onze organisatie. En hebben dus de metingen die de inspectie doet ook allemaal zelf gedaan. Dus we hebben nu steeds beter zicht waar de problemen zijn in de organisatie. En we proberen nu op de organisaties waar het moeilijkste is onze beste mensen in te zetten. Ja. Dus we hebben nu onze beste dementie deskundigen ingezet op die afdeling. En die gaat met uh, daar aan de slag dat we ook zo op hele korte termijn goede uh, zorg bieden voor deze groep mensen. Maar deze was het dan dekeerder. zo dat er tot op heden alleen maar uitzendkrachten uh, op die afdeling zaten? Uh, niet alleen. Het is een afdeling in een huis dat gaat worden gesloopt. Dus we zijn de uh, instroom aan het stoppen. Dus al die afdelingen zijn nog maar gedeeltelijk bezet. Dat is een groot probleem. En dan wordt zo'n team langzaam uitgekleed. En dat maakt zo'n team ook extra kwetsbaar... En daarom gaan we ook de afdeling vervroegd sluiten... zodat we weer op twee afdelingen een volwaardig team kunnen inzetten. Ja, nou dan zegt de inspectie uh, dat het het beste is... als u een aantal medewerkers op non-actief stelt. Ja, dat hebben we... Dat... Dat hebben we ook zelfs al gedaan. Dus wij hadden eigenlijk de constateringen zelf ook al gedaan. En toen woensdag de inspecteur kwam kijken... hebben we gepresenteerd wat we gaan doen. En dat vond de inspectie de passende maatregelen. Maar ze hebben daar wel een bevel aan gekoppeld... waarbij ze zeggen van... het is mooi dat u zich dat voorneemt, maar u zult het ook moeten doen. Ja, en nu gaat het ook uitvoeren. Ja, natuurlijk. Ik kan me ook voorstellen, we hebben het hier over dementen. Of mensen die aan het dementeren zijn. Zo moet ik het geloof ik uh, precies omschrijven. Um, dat, ja, dan is het moeilijk om met de mensen zelf te communiceren. Maar met de familie, dat lijkt me een, een slag in het gezicht bijna. Hoe gaat u dat oplossen? Uh, wij zijn uh, absoluut in gesprek met de familie. Ik heb ook zelf... Uh, gesprekken met familie per locatie. Uh, en ik ben nu een rond aanhouden bij alle huizen. En ik begin natuurlijk met de huizen waar de meeste uh, problemen zijn. En we gaan ook met de familie nu overleggen hoe we dat op een korte manier gaan verbeteren en wat de familie wil. Dus bijvoorbeeld uh, het overplaatsen van deze bonus naar andere afdelingen doen we in overleg met de familie. De familie voelt zich overigens vooral gehoord. Die hebben natuurlijk al een tijd gevonden. Het gaat niet de goede kant op en die zijn blij dat we nu ingrijpen. Ja, want ze hebben dan de keuze of ze naar een andere afdeling gaan. Maar kunnen ze ook gewoon bijvoorbeeld uh, vrijelijk naar een heel andere instelling... als ze zeggen, nou, ik, ik vertrouw het bijvoorbeeld niet meer. Ja, zeker. En sterker nog, de meeste mensen geven aan dat ze graag binnen het huis willen blijven. Dus dan hebben we daar twee andere afdelingen voor beschikbaar. Maar dan hebben we nog steeds drie plaatsen tekort. Dus wij zullen aan drie families moeten vragen naar een ander huis. En dus iedereen die zegt ik wil uh, mijn familie zitten naar een ander huis, zullen we aan meewerken. Meneer Van Dam, dank u wel voor de toelichting. Rob Van Dam, de voorzitter van de Raad van Bestuur van OCIRA Amstoring. En daar valt dus dat verpleeghuis Bernardus onder Na het zoet. Komt het zuur? Een politieke uitspraak. Het kabinet komt deze week met veel bezuinigingen bij Defensie, maar ook bij de diplomatieke dienst. Daar verdwijnen 300 banen en ambassades moeten hun deuren sluiten. Minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken, die ontkent wel dat hij alleen maar gaat snoeien bij de ambassades. Ik hervorm ook in de diplomatieke dienst. En wat dat betreft, ik ben niet alleen bezig met uh, het punt van het sluiten van posten, maar ik open er ook. Ik doe aan minderen en ik doe aan versterken van posten. Maar u gaat er tien sluiten? Ik ga tien sluiten, zeker. Negen ambassades, één consulaat? Ik ga negen ambassades sluiten en eh, ik sluit één consulaat, generaal, en dat is in Barcelona. Het lijkt er een beetje op alsof Nederland zich terugtrekt uit de wereld. Geen sprake van... Wat dat betreft, als u dat zou zeggen... zou u dat tegenover een heel groot aantal landen in de wereld moeten zeggen... die allemaal voor diezelfde opgave en die opdracht staan. Er zijn allerlei andere landen die op dezelfde manier... en soms met wat andere accenten... hun diplomatieke uh, dienst en hun diplomatieke werk... sterk aan het hervormen zijn. Maar waarom doet u het? Dat doe ik omdat uh, we de diplomatieke... ...werkzaamheden moeten dynamiseren en er ook veel flexibeler mee om moeten springen. En dat, geeft, en dat is ook een van de redenen waarom wij het niet alleen mee moeten hebben... ...van de wijze waarop we altijd hebben gewerkt met ambassades, een gebouw en een, en een vlag, maar ook hele andere types diplomatieke activiteiten willen ontwikkelen. Bijvoorbeeld met reizende ambassadeurs. Iets waar Zweden inmiddels ook ervaring mee heeft. We moeten het hebben van laptopdiplomatie. We moeten het hebben van bijvoorbeeld ook regionale steunpunten. We moeten het ook hebben van een verdere doorontwikkeling... van wat we met, in goed Nederlands noemen uh, Dutch Business Support Offices. Dat wil dus zeggen kantoren waar we vooral dan ook uh, helpen... Uh, en dan vooral ook naar bedrijven, niet de grote bedrijven... maar de bedrijven van een, van een gemiddelde uh, omvang... om landen binnen te komen en daar ook uh, handel te drijven... en daarmee uiteindelijk ook te doen waar de Nederlandse regering nu voor staat... om veiligheid steviger aan te zetten, maar ook de welvaart. En die veiligheid en welvaart zijn communicerende vaten. Maar Nederland wordt op deze manier minder zichtbaar in de wereld. Althans, uh, de staat der Nederlanden. Is dat toch niet een kwestie van uh, pennywise en foolish? Nee, Nederland wordt helemaal niet minder zichtbaar in de wereld. Het feit dat wij op sommige punten uh, ambassades sluiten... wil niet zeggen dat de Nederlandse vertegenwoordiger... de Nederlandse aanwezigheid daar weg zal zijn. Wij proberen met dat hele diplomatieke net... veel flexibeler en dynamischer te zijn. Reizende ambassadeurs... Die ook van het ene land naar het andere kunnen gaan. Het gebruik maken van moderne communicatietechniek. Diplomatie gaat vandaag niet meer per postkoets, maar die gaat ook voor een deel per internet. En per razendsnelle communicatie over en weer door de wereld heen. Dat zijn het soort van zaken waar het bij de diplomatie in de 21ste eeuw om gaat. Maar minder posten, dat betekent toch voor burgers wel dat ze op minder plaatsen consulaire hulp kunnen krijgen? Dat het betekent dat op sommige plekken Nederlanders verder zullen, zullen moeten reizen om, om, om hulp te krijgen. Dat is zonder meer waar. En dat geldt ook wanneer het gaat om het uh, halen van je paspoort. Daar staat tegenover dat de paspoorten dus uh, uh, dankzij dit kabinet nu tien jaar lang geldig zullen zijn. Dus uh, wat dat betreft één keer iets verder weegt dan op tegen twee keer wat dichterbij. Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken was dat in gesprek... met onze verslaggever Wilco Boom. Straks aandacht voor onze elf-stopcontactentocht. Het verhaal van Louis Dekker en zijn avonturen in de elektrische auto. Eerst de files van de gewone auto's met Edwin Gerritsen. Er staat in totaal 180 kilometer file. De meeste vertraging heeft de verkeer rond Rotterdam. Dat is de nasleep van een ongeluk op de A4 van de Hoogvliet naar Vlaardingen. Daar staat voor knooppunt ketelplein nog 5 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Op de a 15 Europort richting Rotterdam is het daardoor ook druk. Voor Rotterdam-Charloes 8 kilometer. En op de A16-Breda-Rotterdam staat tussen knooppunt ridderkerk en Knoop het De debrechtseplein 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het aftellen is begonnen in Washington D.C. Als er over 13 uur nog geen akkoord is over de overheidsbegroting... dan gaat de overheid in de Verenigde Staten op slot. Op dit moment wordt er nog druk onderhandeld... door de Democraten en de Republikeinen. Jacqueline Ekman is onze correspondent in Washington. Jacqueline, is een beetje duidelijk hoe die onderhandelingen er op dit moment voor staan? Tja, het wordt nu wel uh, heel spannend. Uh, ik zie voornamelijk veel beschuldigingen over en, over en weer... van de Republikeinen en Democraten. Uh, uh, maar vooralsnog uh, heeft dat nog niet tot een akkoord geleid. Um, allebei, beide partijen zeggen absoluut geen sluiting te willen... en daar ook alles aan te doen. Er is tot diep in de nacht onderhandeld, drie uur vannacht. En uh, Obama heeft de afgelopen dagen al vier keer... met de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, John Boehner... en de meerderheidsleider van het... Democraten in het Senaat, Harry Reid gesproken, Hij heeft zijn bezoek naar Indiana dat vandaag gepland stond afgezegd, maar um, ja, nog steeds niks. Um, de partijen zouden elkaar wel al aardig hebben benaderd over het te bezuinigen bedrag, maar er spelen meer zaken mee. Volgens de Democraten willen de Republikeinen ook nog dat uh, een garantie dat een uh, plan voor abortus en een milieu uh, geschrapt wordt. Uh, ah, ja. We ontkennen dit weer. Er wordt vreselijk veel gespind. En het is moeilijk te zien wat erachter zit. En het punt is eigenlijk dat geen van de partijen de schuld wil krijgen als de overheid echt gaat sluiten. Maar Jacqueline, waarom laten ze het in vredesnaam zo hoog oplopen? Nog maar 13 uur. Ja, het is uh, eigenlijk heel gek. Vannacht loopt er een uh, tijdelijke begroting af. En uh, nu is het wettelijk zo dat de Amerikaanse overheid geen geld, uh, geen begroting mag uitgeven dat niet is goedgekeurd. En ambtenaren mogen dan niet worden betaald en worden zelfs geschorst. Nou, um, uh, behalve dan met uitzondering van de ambtenaren die belangrijk zijn voor de veiligheid van het land. Maar ja, de politici hebben het tot op het laatste moment laten aankomen. En het gaat allemaal om het budget van 2011. Dat ligt er dus nog steeds niet. En er wordt al maanden onderhandeld over waarop te bezuinigen. En de Republikeinen willen meer bezuinigen dan de Democraten. En hebben ook nog eens um, te rekening, houden, uh, rekening te houden... met de inmiddels erg invloedrijke Tea Party aanhang binnen de partij. Die Ze zitten een beetje mogelijk... allemaal klim, als ik jou zou horen. Ja, Ze maar ja, vooral niemand... de Republikeinen wat betreft die Tea Party aanhang. Die maar de Democraten nog meer willen waarschijnlijk willen ook geen gezichtsverlies leiden. Nee, nou die willen niet ten koste van alles bezuinigen. Die zeggen juist uh, niet te veel. Want uh, dat kan weer de net opkrabbelende economie beschadigen dus oh, ja. zo blijkt het muur vast te zitten ja en als het nou mislukt wat gaat er dan nou gebeuren alles dicht Mm, een, ja, ja, een, een government shutdown, zoals dat hier heet, betekent niet dat echt alles op slot gaat. Uh, maar uh, ambtenaren mogen dus niet meer worden betaald, uh, want er is geen budget. In ieder geval 800.000 ambtenaren worden geschorst. Dat zijn de ambtenaren die dan niet cruciaal zijn voor de veiligheid of het functioneren van het land. Die krijgen niet betaald en moeten zelfs een werktelefoon inleveren. Maar... <lacht> oh jee. Ja, ja, ja, ze zijn streng. Maar vliegvelden blijven bijvoorbeeld wel open. Ziekenhuizen ook en uh, postkantoors en de politiebureaus ook. Ja. En musea en nationale parken, ik bedoel, als ik als, uh, een uitje weekendje New York heb geboekt, dan ben ik het haasje. Ja, vooral de, dit weekend uh, wordt het iets minder leuk voor de toeristen. Uh, nationale parken gaan dicht. Uh, nou, je zei het al. Uh, um, Vrijheidsbeeld, um, het Washington Monument, Ellis uh, Island. Het gaat allemaal dicht. Rijksmusea ook. Ja. En uh, Washington Post kwam al met wat alternatieve uitgaanstips tips voor toeristen. Van dingen die nog wel open zijn, waar je dan wel vaak wel moet, voor moet betalen. Oh Maandag daarentegen wordt het wel wat ernstiger. Want um, dat Amsterdamaren thuis moeten blijven. Uh, kunnen een hoop zaken niet worden afgehandeld. De militairen worden voorlopig niet uitbetaald. Hypotheken en leningen bij staatsbanken gaan niet door. Visa en paspoorten kunnen dan ook niet worden aangevraagd. Bah, het wordt een zootje. Nou goed, laten we eerst die klok maar eens eventjes, uh, verder laten tikken. Nog uh, 13 uur. Ik heb zo het gevoel dat we elkaar in ieder geval morgenochtend weer spreken. Jacqueline. Ik denk het ook. Jacqueline. Tot dan Jacqueline Ekman uit de Verenigde Staten. Hij vindt het een foei lelijke auto met zijn Dikke achterspatborden en rare koplampen. Nog lelijker zelfs dan de Toyota Prius. Maar hij is er wel verantwoordelijk voor dat de elektrische lief van Nissan... de Europese auto van het jaar is geworden. Verslaggever Louis Dekker geeft op dag 5 van de elf stopcontactentocht het stuur over aan jurylid Ton Rox. Navigatie naar uw bestemming vangt aan. De auto waarmee ik deze hele werkweek al elektrisch door het land zoef... zoekend van paal naar paal om op te laden, is de auto van het jaar. Dat is zo besloten door een aantal autojournalisten die het werk al heel lang doen. Eén van hen, Hallo. Ton Roks, oud-hoofdredacteur van Autovisie. Uh, 25 jaar zit ik in dit vak, dus uh, daar heb ik zeg maar, alles wat los en vast zit gereden. Van, uh, van Nissan Leaf tot en met 1000 pk Bugatti, dus uh, ja van alles. Die verkiezing, auto van het jaar 2011, die wordt al een half jaar van tevoren gehouden. Dat was oktober vorig jaar. Wanneer heeft u eigenlijk voor het eerst en voor het laatst in deze auto gereden? Uh, voor het eerst en het laatste het was hetzelfde. Dat was een paar maanden daarvoor. En uh, dat was in Zwitserland. En ik heb er zeg maar, uh, slechts een half uur mee kunnen rijden. Dus uh, Louis heeft er zelf veel langer mee gereden dan, uh, dan ik hier. Normaal rijden we als jurylid rijden we een volle week met zo'n auto. Of soms wel twee weken om allerlei tests te doen. Maar ja, Nissan kon niet anders dan een maximaal een half uur beschikbaar stellen. En uh, ja, Sommigen van ons waren er zo enthousiast over. We hebben hem een voordeel van de twijfel gegeven. Maar een half uur? Voor zo'n oordeel, voor zo'n belangrijke verkiezing... want dat is belangrijk voor de omzet en de verkoop. Daar schrik ik wel van. Ja, we hadden ook natuurlijk ook graag veel meer gereden, maar uh, ja, meer, zat er, uh, meer, meer zat er niet in. En uh, We hadden ook kunnen zeggen, we wachten een jaar en dan beoordelen we hem zeg maar, uh, of het auto van het jaar uh, 2012 kan uh, worden. Maar uh, ja, dat, dat vonden de meeste juryleden niet goed. Maar er waren er ook een paar die zeiden, een half uur is te weinig en die hebben hem gewoon nul punten gegeven. En, uh, maar ja, degene die wel enthousiast waren, die hebben hem zoveel punten gegeven dat hij toch auto van het jaar is geworden. En Ik denk dat het een goede keuze is. Ja, u staat er wel achter. Ik sta er wel achter. Uh, en kijk, een elektrische auto bouwen is niet zo moeilijk. Want dan heb je een accu nodig en twee uh, grote motoren. Of één zelfs. Maar uh, al het gedoe eromheen. Het laden, dat je op tijd gewaarschuwd wordt en noem maar op. Uh, de, dat stukje huiswerk, dat heeft Nissan heel erg goed gedaan. En daarom is die auto van het jaar geworden. Hoewel ik wel moet zeggen dat ik er toen ik er voor het eerst zat van schrok. Want toen dacht ik van, hoe hebben ze toch een vredesnaam zo'n lelijke auto kunnen maken? Want laat ik eerlijk zeggen, mooi is die niet. Nee, de auto van het jaar is niet moeders mooiste. Als ze dat van jou zouden zeggen, de vrouwen, of, of van mij... dan zou ik, zou ik niet blij worden. Toch? Nee, wat zei Herman Vinkers ooit? Hij had het ooit over een heel lief kind. En dan weet je wat hij bedoelt. Ah, oké, okay, dat het niet zo'n uh, zo schoonheid was. <laughs> dus we rijden in een hele lieve lief. Ja, we rijden in een hele lieve lief, ja. ja. Dit is echt een auto die, uh, die je elke keer aan je vrienden moet uitleggen. Zo van, wat heb jij nou een auto? Kom, allemaal een keer? Wat is er een beetje aan de hand? Wie gaat dit nou kopen? Ik denk mensen die toch wel heel erg bezig zijn met waar het met deze wereld heen gaat. En die ook absoluut, als ze bij Petrus komen, kunnen zeggen van ik ben CO2-neutraal geweest. Die mensen, ja, die daar heel erg mee bezig zijn. Dit is echt een, toch een beetje een geitenwolle sokkenauto. Tuinbroeken, boswachters. Laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk wel, je maakt je leven niet makkelijker door nu elektrisch te gaan, gaan rijden. Je moet het eigenlijk vergelijken. Als je, als je nu een benzineauto zou kopen met een 10 liter tank. Dan zou je zelf toch een beetje met een probleem. Op, want je actieradius is klein. Het is alsof je weer een paard hebt, weet je wel? Je moet, het beest moet af en toe rusten, dus dat is het opladen en, en, en er zijn nog allerlei andere dingetjes die moeten gebeuren. Je kan hem niet elk moment opspringen en hem laten galopperen, hè. Dus uh... u brengt mensen nou niet op het idee om even naar de showroom te gaan, hoor. Nee, nou maar goed, maar kan ook nog niet, want hij is toch nog niet te koop voor de particulier, maar toch. Nee, maar ik sta er wel helemaal achter, vooral vanwege de de technische uitvoering. Ik vind wel dat hij goed rijdt. U bent gearriveerd op uw bestemming. Einde van de navigatie. Ja, maar nog niet van de El Stopcontactentocht. Want we hebben tien afleveringen gehad. En morgen is uh, de elfde dag. Louis hij heeft beloofd hier naar het Mediapark te komen. En uh, ik heb maar één, uh, één ambitie... Zelf achter het zuur kruipen, samen met Louis. Nou, ik denk dat we dat morgenochtend in de ochtenduitzending gaan doen. Wilt u overigens alle avonturen van Louis en zijn elf stopcontacten meebeleven? Ga dan naar nos.nl, want hij houdt een weblog bij. De laatste onbekende soldaat van de Grebbeberg heeft een naam. Ben Brummelhuis. Familie en vrienden hebben 71 jaar op identificatie moeten wachten. En vandaag werd Brummelhuis op het Ereveld Grebbeberg herbegraven. Met naam. Het verslag is van John Sabach. Kees, uit. Meneer Brummelhuis, u stamt uit 1943. En uw oom, Wim Brummelhuis, die is in 1940 gevallen. Toch bent u degene die de initiatiefnemer is achter deze zoektocht. Waar komt die gedrevenheid vandaan? Ik ben er eigenlijk een beetje ingerold... omdat ik dus op de website van de Grebbeberg uh, op een discussieforum een vraag heb gesteld... Uh, van wie weet er wat van mijn vermiste oom Wim Brummelhuis. En nou, daar kwamen allerlei reacties op die uiteindelijk niks opbrachten. Want het is een beetje moeizaam gegaan. Ja, Hij heeft hier 71 jaar gelegen. Ja. En al die tijd was maar niet bekend dat... Hij uw om was? Nee, nee, dat klopt. Want uh, het moest dus uh, vroeger uh, gebeuren alleen aan lichamelijke kenmerken. En uh, bijvoorbeeld als ik dus keek het gebit wat het uh, Rode Kruis dan uh, liet matchen... met een of andere officiële tandartskaart. Ja, daar staat wel verschil in. Maar je kunt natuurlijk nadat je naar de tandarts bent geweest... een paar jaar later er wel weer nieuwe vullingen bij gekregen hebben... Maar ja, dan kan zo'n officiële dienst niet zeggen van dit is hem met 100% zekerheid. En zodoende is hij uit beeld verdwenen. Maar hoe vaak is geprobeerd om hem te identificeren? Ja, dat, dat weet ik niet. Maar ik weet nog wel dat mijn opa ook een keer hier uh, nog... Uh, dat zal niet uh, zoveel jaar na uh, de meidagen 40 geweest zijn... Uh, uh, geweest is uh, met het verzoek om te kijken van een opgegraven soldaat of dat uh, uh, zijn zoon was. En uh, daar heeft hij dus toen van moeten zeggen... nee, dat is mijn uh, zoon niet. En er is al een keer eerder geprobeerd via DNA hem te identificeren... maar dat is mislukt. Ja, in uh, 2008 uh, is er van mij wangslijmvlies uh, afgenomen... omdat men dus toen eindelijk begon met... Uh, uh, uh, onbekende uh, lichaam, lichaamsoverblijfselen uh, uh, te identificeren. En uh, daar kreeg ik dus uh, zeer snel de, daarna het bericht van... Uh, nee, het uh, is uw oom niet, het metste niet mee. Nou, voor mij was dat einde oefening. Tot mijn uh, verbazing kreeg ik uh, vorige week woensdag het bericht... dat er een stoffelijk overschot was opgegraven. Dat 100% metste met dat, uh, met dat uh, DNA van mij. Dus Hoe kan dat, dat dan? Dat mijn oom uh, was, nou, blijkbaar is de eerste uh, die men heeft opgegraven uit het graf van de onbekende soldaat, uh, was het niet. En hebben ze degene die daar paal naast uh, lag uh, in tweede instantie uh, genomen. Dus ze hadden DNA-materiaal te pakken van zijn buurman. De eerste keer wel en de tweede keer bleek er een honderdprocentige mens uh, te zijn.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 Het kabinet heeft een akkoord bereikt over de bezuiniging op defensie. Er vallen 6.000 gedwongen ontslagen. In totaal verdwijnen meer dan 12.000 arbeidsplaatsen. Verder verslechterde arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Dat mag blijven. Het Afghaanse meisjes Sahara en haar familie mogen in Nederland blijven. Minister Leers heeft dat besloten. Dit betekent niet dat ook alle andere Afghaanse meisjes niet worden uitgezet. Dat blijven individuele afwegingen. Het kabinet scherpt de eisen aan voor de bijstand. Volgens het kabinet stijgt een bijstandsuitkering... inmiddels harder dan het netto-minimumloon... Er moet daar een eind aan komen. NS gaat de kortingen op treinreizen aanpassen. Er komen vanaf 1 augustus meer mogelijkheden om voordelig in de daluren te reizen. Maar reizen in de avondspits wordt met de nieuwe kortingkaart duurder. Zo kunnen treinreizigers met de huidige voordeelurenkaart in de avondspits 40% korting krijgen. Dat wordt in de nieuwe opzet 20%. Voor klanten die al zo'n voordeelurenkaart hebben, verandert er volgens de NS niets. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Erwin wil jubileert. Misschien trakteert hij ons wel op bliksem en donder. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik dacht, wat zal ik nou eens doen na 25 jaar? Ik geef een lenteweek, dan Weg. Zomaar. Ik denk dat we... We hadden natuurlijk al een prachtige dag. Maar goed, u moest naar uw werk. Maar de komende twee dagen zijn de meest van u vrij. U krijgt van mij een heldere nacht gaat wel mist ontstaan en het wordt 2, 3 graden, dus een frisse nacht. Maar morgen is die mist snel verdwenen en heeft u een prachtige zon overgrote dag met niet al te veel wind. En het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En zondag hebben we nog zo'n mooie dag, misschien iets meer bewolking, maar dat mag de pret niet drukken. Dan is er nog iets minder wind en dan gaat de temperatuur nog 1, 2 graden omhoog. Kortom, u heeft een fantastisch lenteweek en, en zelfs maandag... Kunt u door de zon naar uw werk en door de zon weer terug? En pas vanaf dinsdag krijgt u kans op een bui. Maar goed, dat, dat water hebben we dan ook weer verdiend na al dat droge weer. ALB-verkeersinformatie: er staat bijna 200 kilometer file. De Files die opvallen staan op de A4 bij Rotterdam, hoogvliet richting Vlaardingen, van knop ketelplein 5 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A4 Amsterdam-Den Haag is een ongeluk gebeurd, bij Zoetewouder staat 5 kilometer file. De A16 Breda-Rotterdam is het druk. Tussen Knoop Ridderkerk en Knoop Brechseplein. rijdt het verkeer langzaam. Op de A28 Hogeveen richting Amersfoort voor Zwolle-Zuid... 5 kilometer file. Dat heeft ook te maken met wegwerkzaamheden. En op de N14 bij Den Haag staat richting Leidschendam. Voor Leidsendam 2 kilometer file na een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. In Europa verwerken we de salarissen van meer dan 1 miljoen werknemers. Dat doen we met passie en expertise.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 Bink heeft de eerste Nederlandse app waarmee u niet alleen uw portefeuille kunt volgen... maar ook direct orders kunt plaatsen. Kijk maar op bink.nl. De NOS op Radio 1, het NOS Radio 1 Chanaal Ook te beluisteren, natuurlijk, via het internet www.nos.nl. En we twitteren NOS Radio 1, dat is het twitteradres... Ze slopen de marine, die uitspraak is van Rob Hunego. Stond vanochtend in de krant. Hunego is voorzitter van de KMVO, de Koninklijke, de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren. Nu in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Versloten. U bent vanmiddag helemaal op de hoogte gesteld van de bezuinigingsplannen van het kabinet. Is de uitspraak, ze slopen de marine, nog steeds van toepassing? Ik ben die mening nog steeds toegedaan. We lagen een kwart van de operationele capaciteiten bij de Koninklijke Marine kwijt. Uh, capaciteiten die op dit moment uh, voortdurend worden ingezet om uh, de wereldzeeën veilig te houden. Ja, en hoeveel mensen betekent dat? In mensenaantallen praten we dan ongeveer over 500-600 man. Zijn er nou mogelijkheden, want er wordt er steeds over gesproken, dat heet uh, van werk naar werk helpen. Zijn er mogelijkheden om die mensen überhaupt weer aan een baan te helpen? Nou, op zich zijn uh, marine mensen verschrikkelijk uh, enthousiaste, goede werknemers, met uh, heel veel uh, capaciteiten. Dus op zich maakt me daar niet zo heel veel zorgen over of zij wel van werk naar werk uh, gebracht kunnen worden. De bezuinigingsplannen van de Defensie richten zich bijna op de leeftijdscategorie 45+. Plus. En dat is toch een categorie die in Nederland wat lastiger van werk naar werk te begeleiden is. Ja, want hoe ouder je bent, hoe lastiger dat wordt. Ja, dat is de realiteit. Ja. Vindt u het oneerlijk, de bezuinigingen? Nou, ik, ik, ik, voor een deel kan ik de bezuinigingen begrijpen. Uh, het gaat niet goed met de economie in Nederland. Het kabinet moet de bezuinigen, Defensie moet daar zijn deel van pakken. Uh, voor een deel kan ik dus meegaan dat er bezuinigd moet worden... Uh, de bezuinigingen zijn ook gevonden in uh, de besturing van uh, Defensie voor een groot deel. Dat is iets waar uh, de officierenverenigingen al, al heel lang op hameren dat dat aangepakt moet worden. Maar voor een deel zijn het ook uh, erfenissen uit het verleden. En juist de bedragen die daarmee gemoeid zijn, die raken nu de operationele capaciteiten, de tanden van de krijgsmacht. En en dat... Wat bedoelt u met erfenissen uit het verleden? Uh, er zijn een aantal jaren zijn, geleden zijn er andere bezuinigingen opgedragen aan de defensie die zijn niet op, op een goede wijze doorgevoerd, niet in de organisatie doorgevoerd, waardoor de, de defensieorganisatie de laatste tijd uh, zichzelf heeft opgevroten. Uh, Minister Hille heeft besloten om dat uh, adequaat aan te pakken. Op zich kan ik dat ook. Ook dat hij heeft gezegd van we moeten nu in één keer de bezem door het hok halen en zorgen dat alles goed gaat. Maar de cons consequentie daarvan is wel dat er heel veel operationele capaciteiten nu eh, afgeschaft worden... die Nederland in de komende tijd goed zou kunnen gebruiken. Ja, en de achterban, um, die is uh, volgens mij een beetje woedend. Ik zie hier de uh, site uh, op internet defensiepersoneelinactie.nl. Die hebben het over de onheilstijding die uh, nadert. Er wordt gesproken over een actiedag, ik geloof 16 juni, klopt dat? Ja, 16 juni gaan uh, de bonden van militair personeel uh, naar Den Haag... om uh, daar uh, voor de Tweede Kamer en voor uh, het ministerie van Defensie... die toevallig allebei aan het plein liggen in Den Haag om uh, daar hun ongenoegen kenbaar te maken over uh, de bezuinigingen. Ja, ongenoegen, maar daar blijft het uh, bij. Want ja, uh, actie, uh, soms ga je ook staken, dat is er niet bij. Nee, militairen mogen niet staken. Uh, dat is ook niet iets wat wij nastreven, maar dat betekent wel... dat wij onze mogelijkheden voor een deel beperkt zijn. Uh, dus wij zullen op, op, met, uh, met argumenten moeten aantonen... dat de keuzes die gemaakt worden uh, niet goed zijn. Ja. En de toekomst voor de marine, er is toch nog wel een toekomst... voor de Nederlandse marine? Nou, er ligt een gigantisch werkterrein voor de Koninklijke Marine. Uh, er ligt een rapport uh, verkenningen. Uh, Hou vast voor de krijgsmacht van de toekomst. Daarin is een analyse gedaan van de, de groei van uh, de piraterij... van de drugstransporten, de internationale criminaliteit. We zien dat de Indische Oceaan steeds belangrijker wordt... voor de Nederlandse handel. Nederland verdient zijn handel... Uh, zijn welvaart uh, door middel van de handel. En een heel groot gedeelte van die handel, 90% van de wereldhandel, gaat over zee. Dus er ligt een gigantisch werkterrein. Ja, dus uh, aan werk geen gebrek, maar nee, wel aan, aan schepen. Nee, het, is zo, het is dus niet zo dat het allemaal ver weg is dan is. Het heeft ook wel degelijk een relatie met Nederland, wilt u maar zeggen. Uh, absoluut. En uh, ik weet dat de, de Koninklijke Nederlandse Redersvereniging en ook de Nederlandse Vereniging Kapiteins en zich ook zorgen maken over de bezuinigingen op de Koninklijke Marine. Want het zijn hun mensen, hun zeevarenden, uh, die op dit moment bedreigd worden door die piraterij. En de Koninklijke Marine. Die draagt effectief bij om die praatrij te bestrijden. Ja, en dat gaat minder worden. Ik snap het. Meneer Hunego, ik dank u wel voor het gesprek. Klaar gedaan. Rob Hunego was dat. Dan gaan we iets heel anders doen. De nicotinepleisters gaan we het over hebben en nog veel meer. De nicotinepleisters zijn namelijk niet aan te slepen. Het aantal rokers dat van zijn verslaving probeert af te komen... is spectaculair gestegen. Meer dan 4000 rokers die zochten begin dit jaar hulp bij Stivoro. En dat is meer dan 12 keer zoveel als normaal. Reden is dat anti-rookmedicatie sinds 1 januari... in het basispakket is opgenomen van de meeste zorgverzekeraars. Onze verslaggever Matthijs Holtrop die ging naar de cursus Stoppen met roken, is in Eindhoven. En dat was bij de dak- en thuisloze opvang in het Labrehuis. Nou, Fred, hoe gaat het met de cursus? Ja, het gaat gewoon uh, wel goed. Ik heb alleen... Sorry. Ik heb alleen een terugval gehad. Het werd gisteren even te moeilijk. En uh, toen heb ik toch uh, een checkie gerookt. Ja, niet één, hè? Nee, twintig. Ik had zo'n enorme drang naar sigaret. Uh, Daar was, uh, was niks tegen uh, bestand. Nou ja, welkom. We zijn uh, vandaag bij de vierde bijeenkomst. Na twee dagen wordt er stoppen met rokencursus geëvalueerd. Op tafel, veel gezonde hapjes, zoals komkommer en radijsjes. En iedereen vertelt één voor één hoe de laatste dagen zijn vergaan. Nee, maar gewoon meer zweten als dat je anders doet, ja. En ik denk, dat heb ik nooit anders. Maar ik dacht dat het een bijwerking was van de pleister, maar... Ja, zeker. Ik heb een hele tijd gehad dat ik echt piepte met ademhalen. En daar is toch er nu al echt vanaf, ja. Twee dagen, dagen, En rochelen is dus heel gezond. En rochelen is dus heel gezond, inderdaad. En dat blijven we dus ook maar even doen. Ja. Rinnie van Dongen, u begeleidt de rokers die willen stoppen. Hoe doen ze het? Ze doen het fantastisch. Ja, ik, ja, ik ben erg trots. En uh, van beide kanten, zeker de combinatie van bewoners en personeel samen. En uh, dag voor dag, en zeker hoe ze begonnen zijn, ja, mijn complimenten. Ik vind het erg leuk. Het aantal stoppers is nu wel extreem hoog, hè? Ja, het, het, is, het was eigenlijk al wel altijd wat druk. Alleen nu, nu de hulp wil natuurlijk vergoed worden. Met de combinatie van gedragsverandering zorgt ook dat het, ja, het succes hoger wordt... Kijk, alleen hulpmiddelen ben, dan ben je er gewoon niet. Maar er wordt wel een groot beroep gedaan op die hulpmiddelen. De nicotinepleisters en de pilletjes zijn niet aan te slepen, vertellen de cursisten. Ze hebben bij de groothandel speciaal moeten bestellen... zodat ik het vandaag kon ophalen. Want anders had ik voor de volgende twee weken niet meer. De apotheek heeft te weinig medicatie. Nou, die vertelde ook, ja, er is zo'n gigantische hoos aan aanvragen... dat er gewoon de voorraden op aan het raken zijn. Dus ja... Oh, heb jij wel uh, je medicatie kunnen krijgen? Uh, met moeite. Vorige uh, maandag kreeg ik te horen dat het ook niet leverbaar zou zijn. En vanmorgen heb ik het opgehaald en toen hadden ze het weer kunnen regelen. Dus, uh... Kursesluidster Rini van Dongen ziet nog wel andere problemen met de zorgverzekeraars. Nou ja, wat wat uh, het lastige is nu dat iedere zorgverzekeraar een eigen uh, rookstapbeleid erop nahoudt. En, uh, en dat schept dus heel veel uh, verwarring en onduidelijkheid. En het zou uh, eigenlijk voor ieder zorgverzeker als advies zijn, maak een eenduidig beleid. Er zou veel verwarring voorkomen en nog meer stoppers in de toekomst. Want wat is de verwarring op dit moment? Nou, de ene gaat naast die en krijgt een telefonische coaching. De andere die mag een pakje kanstraining doen. De anderen moeten medicijnen via een site bestellen. De anderen bij de huisarts. De ene wordt begeleid via POH of via een rookstoppolie in het ziekenhuis. Dus er ligt veel onduidelijkheid. En dat, maakt, en dat maakt de verwarring groot. Ondanks de verwarring over de verzekeringskwesties, tonen de corsisten doorzettingsvermogen. Zelfs de meest verstokte roker. Daar ja, ik ga gewoon door. Door met stoppen? Ja, door met stoppen. Of ga je door met roken? Nee, ik ga door met stoppen. En eh, daar sta ik nog steeds helemaal achter. Fantastische reportage was dat van Matthijs. Matthijs Holtrop was dat bij de cursus. Stoppen met roken. Minister Leers van Asielzaken. Die heeft zojuist laten weten dat het 14-jarige Afghaanse meisje Sahar in Nederland mag blijven. Aan de telefoon is haar advocaat Paul Stieger. Goedemiddag. Goedemiddag. Kan ze opgelucht ademhalen? Jazeker. Ja, het is. Uh... Nu helemaal uh, zeker en definitief. Uh, het was vandaag een beetje uh, onduidelijk allemaal. Ook vooral omdat ik zelf uh, geen bericht kreeg van uh, de minister nog van zijn uh, advocaat. Dus het eerste bericht kwam op teletekst dat er een vergunning verleend zou zijn. En daarna ben ik gebeld door de landsadvocaat... met de bevestiging dat er een uh, asielvergunning is verleend. Ja, en dat is onvoorwaardelijk? Ja, uh, het is een, het is een uh, bijzondere uh, individuele uh, vergunning... Uh, de wetgeving geeft daar de mogelijkheid toe dat door een samenstel van factoren onder bijzondere individuele omstandigheden een asielvergunning verleend kan worden. Uh, die vergunning zal geldig zijn voor vijf jaar en daarna kan die worden omgezet naar een vergunning voor onbepaalde tijd. Dat zal zeer waarschijnlijk gebeuren. En uh, dan kan zij ook op dat moment, hè, omdat ze maar vijf jaar lang een verblijfsvergunning heeft, uh, het Nederlanderschap vragen. Met De nationaliteitswetgeving natuurlijk in de, de periode niet wordt aangepast. Nee. Nou heeft u dat ook besloten, en hij is dus de, de minister, Gert Leers... van Immigratie ja. en Asiel, op ja. basis van weer nieuwe informatie. Uh, tenminste, dat is dan weer het bericht wat we uit Den Haag krijgen. Uh, wat is dan de nieuwe informatie? Nou, ik denk dat de minister uh, refereert aan het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het thematisch ambtsbericht over meisjes uh, in Afghanistan... schoolgaande meisjes en uh, verwesterde meisjes... En uh, daarin wordt heel specifiek uh, de risico's uiteengezet... voor uh, met name verwerkt de meisjes. En uh, op grond van die uh, informatie uh, is besloten om deze vergunning te verlenen. Oké, okay, maar wat betekent dit besluit? Want we hebben het over haar. Uh, ja. Voor al die andere gevallen, want er zijn nog ongeveer 400 andere gevallen. Uh, die mogen je niet automatisch uit afleiden dat ze ook kunnen blijven... of is er een soort van hoop? Nee, uh, dat weet ik niet. De minister heeft bij de Sahara en haar gezin ervoor gekozen... om een bijzondere individueel bepaalde vergunning te verlenen. Uh, de, de, de, de minister heeft gezegd dat er zijn nog 400 vergelijkbare gevallen zijn. Ik heb daar steeds van gezegd van dat, dat geloof ik niet zo, 1, 2, 3. Uh, maar het is wel zo dat de informatie die in het ambtsbericht staat... waar ik het net over had... Ja, wel aanleiding geeft om, om, om ja, uh, mensen die langdurig in Nederland zijn met verwesterde kinderen, en met name waar meisjes in het gezin zijn, ja, dan kan ik mij voorstellen dat de betreffende asieladvocaat nog eens goed gaat likken en wegen. Van, ja, moet dit gewoon niet uh, opnieuw worden aangekaart? Ja, nou, het volgens het principe gelijke worden. monniken, gelijke kappen, zou je dat bijna wel zeggen. Ja, maar zoveel gelijke monniken en Katten zijn dat denk ik niet. Uh, ik ik heb in de afgelopen periode heel veel de gekregen van allerlei advocaten... die mij een uh, uh, stuk hebben toegezonden, vergelijkbare zaken. Maar er zat er niet één bij die hetzelfde was u die uh, van Saar. Oké, okay, maar het nieuws van vandaag is in ieder geval dat uh, Saha opgelucht adem kan halen... en ja, is... misschien wel heel blij is. Meneer Stieger, ja. ik dank u wel. Paul Stieger was dat de advocaat van Saar. Straks nog meer opluchting, nu in Assen. Want nu is bekend hoe de stad wordt getroffen door de bezuinigingen bij Defensie. Het is gedeeltelijke opluchting. De files nu met Edwin Gerritsen, de vrijdagmiddagspits. Ja, 180 kilometer file nog in totaal. Twee files vallen op. Op de A58 Breda richting Tilburg is een ongeluk gebeurd. Tussen Bavel en Goorle staat 5 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Wegwerkzaamheden veroorzaken files bij Zwolle op de a 20 Bij Zwolle Zuid staat in beide richtingen 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. De inspectie voor de gezondheidszorg vermoedt dat bewoners van het Amsterdamse verpleeghuis Bernardus ernstig lichamelijk en geestelijk zijn mishandeld. We hadden het er net over, net na vijf uur. De directie van het tehuis heeft ondertussen besloten om de afdeling versneld te gaan sluiten. Staatssecretaris Veldhuizen van Santen, die is van Volksgezondheid, die is geschokt over wat zich allemaal in het verpleeghuis heeft afgespeeld. Er ja, is dus buitengewoon onaardig tegen mensen gepraat zonder dat die dat goed kunnen begrijpen. En het voorbeeld wat, uh, wat ik heb gekregen ook is dat uh, mensen blauwe plekken hadden. En uh, er is een nare situatie dat iemand een bord pap wilde in plaats van bloemkool. En dat die bloemkool toen uh, fijn geprakt is en uh, aangeboden als pap. En dat is natuurlijk gewoon gemeen. Gemeen ernstige zaken spreekt u over. Wat zijn de gevolgen? Nou, de gevolgen zijn, de inspectie heeft het natuurlijk meteen opgepakt, mijn inspectie. En die, uh, die heeft nu een bevel afgegeven uh, dat de mensen onmiddellijk in veilige handen moeten komen. En gelukkig is uh, Osira zo verstandig om het personeel daar te vervangen door goede medewerkers. En dat is alvast een veel minder ernstige maatregel dan uh, in het verleden wel eens heeft moeten gebeuren. Denkt u dat de mensen die daar wonen uh, zich veilig voelen nu en kunnen voelen? In ieder geval zal dat in de afgelopen maanden wel uh, op, op enig moment niet zo zijn geweest. Ik hoop wel dat deze, het echt hele harde maatregel duidelijk maakt dat dat nu wel zo is. En dat iedereen die daar twijfel over heeft dat ook nu meldt. De, die personeelsleden worden die ontslagen? Worden ze strafrechtelijk vervolgd? Heeft u daar al informatie over? Nou, je moet natuurlijk eerst weten wat er precies gebeurd is. Dus het eerste wat er gebeurt heet een non-actiefstelling. Uh, dat er even niks anders kan gebeuren en dan moet dit allemaal uitgezocht worden. Kan het dat er zo'n cultuur ontstaat bij zo'n organisatie? Dat dit blijkbaar kan? Nou, er is een enorme afstand tussen de bestuurders geweest... en de mensen op de afdelingen. Met heel veel lagen ertussen. Een hele grote organisatie. En uh, daarin is het besef van wat uh, goede zorg is... Uh, blijkbaar heel uh, eil geworden in de top. Maar is dit de enige afdeling, want het is een grotere organisatie... de enige afdeling waar dit soort misstanden zijn? Nou, Zoals u misschien weet is de hele organisatie onder verscherpt toezicht gesteld. Alle uh, instellingen. En vooralsnog is dit de plek waar naar boven is gekomen nu... dat. We nog niet moeten vertrouwen dat dat de enig juiste maatregel is. Maar we dus deze stap hebben moeten doen. Ik denk dat als er nog meer is, dat dat dan ook nu naar boven komt. U heeft in uw verleden gewerkt als arts Bent u dit soort situaties wel eens tegengekomen? Zo erg als dit heb ik nog nooit meegemaakt. Maar deze situaties zijn ook van de laatste tijd. En ik heb zelf uh, in uh, Amstelring gewerkt als arts op de werkvloer. En dat is een organisatie die ook door OZIRA is overgenomen. En daar zeg maar, waren dit soort dingen uh, helemaal niet mogelijk. En ik schrik er ook van dat dit kan. Dat zijn de staatssecretaris Veldhuizen van Zanten van Volksgezondheid. En waar zij het over OSIRE heeft, het is overkoepelende organisatie. Maar dat Amsterdamse verpleeghuis Bernardus dus ondervalt. Ze was in gesprek met Marcel Bril. Dan op de Johan-Willem-Frizo-kazerne in Assen. Daar hielden ze vandaag de adem in. Zou het bataljon luchtmobiele brigade worden wegbezuinigd... en daarmee de kazerne dus gesloten? Want in dat geval zouden 1100 militairen hun baan verliezen. Zover is het niet gekomen. De luchtmobiele brigade wordt gespaard. Wel wordt de mortiercompagnie opgegeven. En dat kost 100 mensen hun baan. Burgemeester Heldoorn van Assen is daarom niet alleen maar positief. Ja, natuurlijk is het blijdschap dat die mobiele luchtbrigade hier uh, blijft. Maar wij hebben net op de appelplaats gestaan... waarbij dan de mensen wordt meegedeeld. En natuurlijk heb je daar gemengde gevoelens. Hè? Dat zijn wel honderd mensen die net uh, hebben gehoord... dat hun werk niet verder gaan. En dat geldt op dit moment door het hele land. Maar als je kijkt naar uh, de strijd die wij de afgelopen tijd uh, gevoerd hebben... is het feit dat die derde mobiele luchtbrigade niet verdwijnt. Dat is wat ons betreft ook het overeind houden van de kaserne in Assen. Dat is natuurlijk voor ons een buitengewoon belangrijke stap. U zegt wat ons betreft, want het zou nog kunnen dat die luchtmobiele brigade blijft bestaan, maar dat hij bijvoorbeeld verhuisd wordt naar Schaarsberg. Houdt u daar rekening mee? Nee, dat is niet voor de hand liggend. Uh, en uh, dat is natuurlijk door, door de generaal uh, aangegeven. Maar natuurlijk uh, zullen wij daar dan ook, uh, ook voor strijden. Maar het is iedere keer duidelijk geweest als er een derde luchtmobiele brigade blijft, dan hoort hij in Assen. En als die tussenuit gaat, dan valt Assen om. Dus wij, wij zijn er eigenlijk wel van overtuigd uh, dat Assen overeind blijft. Maar u bent natuurlijk... er over overtuigd, maar het is een risico. Maar natuurlijk gaan we niet uh, achteroverleunen nu. We gaan niet met vakantie. Uh, uh, wij gaan Natuurlijk, wij blijven natuurlijk alert uh, op onze belangen in deze. Maar deze stap is daarin een buitengewoon belangrijke. Meneer Tichelaar, commissaris van de Koningin in Drenthe. U kijkt niet alleen naar Assen, maar bijvoorbeeld ook naar Havelten. Daar verdwijnen zo'n 250 mensen. Wat is uw gevoel hierbij? Nou ja, Het gevoel is dat uh, we samen opgetrokken zijn in het noorden. We gaan voor de werkgelegenheid, de positie van defensie en onderwijs. En uh, natuurlijk uh, werkgelegenheid. En wij gaan proberen de mensen die echt... Hun uh, arbeid verliezen in Havelten... om dat te compenseren met de discussie die nog gaande is binnen de landmacht. Om te kijken welke kazerne's echt dicht gaan of welke onderdelen. En wat daar vrij valt en waar die naartoe kunnen worden verplaatst. Houdt u er nog rekening mee dat dit uiteindelijk voor Assen nog uh, slecht kan uitpakken? Nee, absoluut niet. Het uh, de derde bataljon blijft bestaan. We hebben enorme steun van alle politieke partijen in de Tweede Kamer. En het zou mij hopelijk verbazen dat dan de Tweede Kamer het besluit neemt... bataljon blijft bestaan, kazerne dicht. De provincie heeft altijd gezegd, het kan niet... ook omdat er al zoveel overheidsdiensten uit het noorden zijn weggetrokken. De weggelegenheid. dat is tegen de afspraken in. Denkt u dat dat geholpen heeft, dat argument? Ik denk dat er een aantal argumenten uh, hebben geholpen. De positie van Defensie is meer dan werkgelegenheid. Betrokkenheid bij de veiligheidsregio. Betrokkenheid van, uh, uh, zoals de generaal dat noemt, de footprint. Waardoor uh, mensen naar Defensie uh, toe gaan. De positie van het onderwijs. Maar volgens mij het allerbelangrijkste was de maatschappelijke betrokkenheid. En de effecten die het heeft op ondernemers, op uh, onderwijsinstellingen. En dat heeft men in Den Haag goed begrepen. Al met al, na vandaag blijft een hoop onduidelijkheid, maar toch... Licht positief gevoel? Wel uh, met betrekking tot die uh, uh, luchtmobiele brigade. Niet uh, tot de overige uh, werkgelegenheidseffecten. Mogelijk bij de vliegbasis in Leeuwarden, Havelte. En trouwens ook de kazerne hier. Want ook hier gaan mensen weg. En daar gaan we nog alles aan doen om dat te kunnen compenseren. Dat was de Drentse commissaris van de Koningin, Jacques Tigelaar, In een bijdrage van Rink Kamer dan gaan we zwemmen. De Swim Cup in Eindhoven. Dat geldt zo'n beetje als het kwalificatietoernooi... voor de wereldkampioenschappen zwemmen in Shanghai juli dit jaar. Finale van de 100 meter vrij voor heren en voor dames. Bob van der Tak is in Eindhoven. Bob, waar wil je mee beginnen? Met de heren of de dames? Nou, met de dames, want die staan uh, klaar op het startblok uh, zo'n beetje. En inderdaad, u zegt het goed. Het is uh, kwalificeren geblazen voor het wereldkampioenschap. Het is ook de allerlaatste kans. Het moet nu gebeuren. En het is uh, dringend geblazen om uh, de tickets op die uh, 100 meter... Vrije slag, want per land per afstand mogen er maar twee deelnemers naar het wereldkampioenschap. En in Nederland heb je gewoon heel veel goede zwemsters op die vrije slag. En dus is die onderlinge concurrentie enorm. Het virtuele klassement voor deze finale 1 Femke Heemskerk met een tijd van 53.70 gezwommen bij de Swim Cup in Amsterdam. En op de tweede plaats op dit moment Ranomi Kromouwijojo met een tijd van 54.00. Heemskerk zwemt hier niet. Die draait het Franse programma. Heeft nu wat vrij afgenomen. Kromouwijojo is hier wel en is natuurlijk de torenhoge favoriete in deze race. Waarin ook Marleen Veldhuis zwemt. Veldhuis die moeder is geworden. Dat verhaal is wel bekend en zich nog op geen enkel onderdeel heeft gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap. Dus nu moet het wel gaan gebeuren. Maar Chromo Wijjojo neemt het voortouw in deze race. Halverwege is het Chromo die aan de leiding ligt. Nee, het is Veldhuis die aan de leiding ligt. Zelfs met 25.93. Sarah Sjöström de Zweedse op de tweede plaats en Chromo Wijjojo op de derde plaats. Maar dan komt het aan natuurlijk op de laatste meters. En dan zal Chromo Wijjojo toch de turbo er gaan opzetten. Dat doet ze inderdaad. Veldhuis heeft het moeilijk nu in baan 7. Het is Chromo die de race gaat winnen ook. Sjöström kan het niet bijbenen. Maar wat wordt de tijd van Ranomi Kromo Dat is de vraag. Een tijd boven de 54 seconden. Dat valt niet helemaal mee eerlijk gezegd. Maar goed, ze wint in ieder geval deze race. Marleen Veldhuis 54-73. Daarmee is Veldhuis... In ieder geval bij de beste vier op die 100 meter vrij. En dat is weer van belang voor de estafette van Shanghai. Daarvoor is Veldhuis dus nu gekwalificeerd. En uh, individueel zijn het dus Femke Heemskerk en Ranomi kromo die Nederland gaan vertegenwoordigen op die 100 meter vrij. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Eerst Freddy van Tijn. Ja, wat de Arabische lente betreft uh, houden we, hebben we ons vandaag vooral bezig met Syrië en Libië. Maar op internet zijn filmpjes te zien waarop volgens het bijschrift het Tahrirplein in Egypte weer helemaal vol staat. Volgens de beschrijving van het YouTube-filmpje is het plein vanmiddag na het vrijdaggebed volgelopen en roepen de mensen: Biladi, Biladi. Dat is Mijn Land, Mijn Land en het is ook de naam van het Egyptisch Volkslied. Het zijn tienduizenden mensen. Persbureau Reuters meldt dat mensen roepen om vervolging van oud-president Mubarak... en protesteren tegen het militaire bewind. Volgens de demonstranten doet dat regime er niet genoeg aan om een eind te maken aan de corruptie. Op de voorpagina van het Reformatorisch Dagblad beschrijft rabijn Evers het grote gevoel van onbehagen dat een bekruipt nu een meerderheid in de Tweede Kamer het onverdoofd ritueel slachten wil verbieden. Dit is een zwarte dag voor de Joodse gemeenschap, zegt de rabijn. Hij noemt het dreigend verbod op slachten een stap in de verkeerde richting. Het grondrecht van de vrijheid van godsdienst wordt zonder veel omhaal weggevaagd. Zegt hij. Verder zegt Rabijn Evers in het Reformatorisch Dagblad dat hij zo'n verbod als een teken beschouwt dat er steeds minder tolerantie is ten opzichte van minderheden. De Rabijn sluit niet uit dat het voor orthodoxe Joden aanleiding zal zijn om uit Nederland te verhuizen. Evers wijst er nog eens op dat, dat, niet, is dat niet is bewezen, dat ritueel slachten meer dierenleed veroorzaakt dan reguliere slacht. En over dieren gesproken op de site van Wakker Dier is te lezen... dat de organisatie staatssecretaris Zijlstra oproept... om de Nederlandse koe in de wei aan te dragen... voor de UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed. Zo hoopt Wakkerdier de koeien in de wei te houden en de dieren ertegen te beschermen dat ze het hele jaar door op stal moeten staan. Wakkerdier voert daar al een tijdje campagne voor. Nederlands Centrum voor Volkscultuur ondersteunt de oproep van Wakkerdier. De organisatie zegt geen koeien meer in het Nederlands landschap zou een enorme verarming zijn en is ook slecht voor het imago van Nederland. Veel SP-leden hebben geen zin meer om driekwart kwart van hun vergoeding in de partij partijkas te storten, zoals de partij voorschrijft. Het parool schrijft dat daardoor de afgelopen maanden hele SP-fracties uit gemeenteraden zijn verdwenen. Een voormalig SP-raadslid uit Apeldoorn vertelt dat ze toen ze een tijdje werkloos was, geen uitkering kreeg omdat ze een vergoeding kreeg van haar werk in de raad. Maar dat geld moest ze ook toen, toen ze niets anders had, voor driekwart in de SP-partijkas storten. Het parool schrijft ook dat SP-voorzitter Jan Marijnissen op deze geluiden furieus heeft gereageerd. Hij noemt de afdracht van vergoedingen het kroonjuweel van de partij en iets waar we trots op zijn. Ja, en gisteravond speelde in de Europa League Dynamo Kiev uit de Oekraïne... tegen Braga uit Portugal. Dat werd 1-1, gefloten door een Nederlander overigens. Maar op internet circuleert er een filmpje waarop te zien is... hoe een van die Nederlandse officials bij het verlaten van het veld... na de wedstrijd werd geschopt. Maar het is niet duidelijk wie het nou is. Of het een trainer, een bobo of iemand anders is. Het is niet duidelijk wie er schopt en ook niet helemaal duidelijk... wie er wordt geschopt. Nou ja, Cev is trouwens met rood van het veld gestuurd. Dat dan weer wel. Goed, na zes uur nog veel meer nieuws.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 Salarisadministratie kan efficiënter, schep rust SDworks.nl. Dit is Radio 1.